Een aantal leden kreeg na het stemmen elektronisch een bedankje... voor een stem op de kandidaat op wie ze niet hadden gestemd. Dat verschijnsel is niet verklaard. De Amerikaanse politie heeft een jongen van 17 opgepakt... in het onderzoek naar de dood van twee mensen in de stad Kenosha in Wisconsin. Daar zijn al dagen demonstraties, rellen en plunderingen aan de gang... nadat er zondag een zwarte man werd neergeschoten door de politie. Er zijn nu gewapende burgermilities actief... die zeggen dat ze mensen en eigendommen beschermen. Het is niet duidelijk of de jongen deel uitmaakte van zo'n militie. President Trump stuurt federale troepen naar de stad. De gouverneur ondersteunt dat. Vanaf... Vanavond tot en met zondag is een avondklok van kracht. En het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de vraag naar een coronatest de laatste weken zo sterk is gegroeid dat daardoor een capaciteitsprobleem dreigt te ontstaan. De afgelopen week steeg het aantal aanvragen met zo'n 40 procent. Het ministerie heeft de GGD's gevraagd om de coronatestcapaciteit de komende tijd niet uit te breiden. In Amsterdam bijvoorbeeld zitten morgen en vrijdag bijna alle testlocaties zo goed als vol. Volgens het ministerie laten steeds meer mensen zich testen die geen klachten hebben. Het ministerie dringt erop aan dat mensen zich alleen laten testen bij klachten. Het weer. Vanavond is er veel bewolking en hier en daar kan nog een bui vallen. Het wordt 11 tot 14 graden vannacht. Morgen wisselend bewolkt, ook wat zon, een enkele bui. En het wordt 18 tot lokaal 23 graden. In de namiddag of avondsmorgen nemen de buien weer toe. Dit was het NOS Journaal.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 U helpt ons al met 1,85 euro per maand. Ga daarom nu naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl